Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het wordt iets makkelijker om vanaf 2020 met 65 jaar te stoppen met werken. In 2020 gaat de AOW-leeftijd naar 66. Mensen kunnen ook een jaar eerder AOW krijgen... maar dan moeten ze wel AOW-premie betalen. Minister Kamp heeft op verzoek van de FNV nu geregeld... dat ze daar financieel geen last van krijgen. Hij doet dat door de bruto-uitkering in de eerste tijd iets te verhogen... en daarna wordt hij juist iets lager... Eerder stoppen met werken blijft wel geld kosten. Wie dat doet levert 6 à 7 procent koopkracht in. In de Franse Alpen is opnieuw een bergbeklimmer om het leven gekomen. Een Fransman van 58 overleefde een val van 20 meter in een diep ravijn niet. Zijn metgezel raakte zwaar gewond. Ze waren bezig met het beklimmen van een bergtop van 3800 meter. Het ongeluk gebeurde in hetzelfde gebied als waar afgelopen zaterdag zes bergbeklimmers omkwamen. Zij werden waarschijnlijk verrast door een lawine. De Franse justitie heeft naar beide ongelukken een onderzoek ingesteld. In Duitsland blijft een basisschool een week dicht vanwege de uitbraak van de EHEC-bacterie. Drie jongens werden twee weken geleden ziek en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarna bleek dat ook drie medewerksters van de schoolkantine besmet waren met de EHEC-bacterie. De school in de buurt van Paderborn is daarom uit voorzorg gesloten. Het is nog onduidelijk hoe de leerlingen en de medewerksters besmet zijn geraakt. Door de EHEC-uitbraak in Duitsland zijn in totaal 47 mensen omgekomen. Kiemgroenten van een biologische boerderij bleken de veroorzaker van de besmettingen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 19 graden. Overdag in het westen wolkenvelden en kans op een onweersbui. In de rest van het land zonnig en droog. En met zo'n 30 graden is het opnieuw tropisch. In de middag overal bewolking en tegen de avond volgen regen- en onweersbuien. Met kans op hagel- en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Goedenacht en uh, hartelijk welkom en bij zo'n nacht waarin uh, de temperatuur naar zo'n 19 graden daalt. Uh, moet ik zeggen dat ik het heerlijk vind om hier te zitten. Want er is niets uh, beters dan vannacht gewoon lekker op te zijn en, nie, en niet te slapen. Want slapen, ik heb het even geprobeerd net, maar het is, uh, het is warm. Het is, het is niet te doen. Vannacht ga ik met u een uh, gesprek aan over de verguisde wielenbelofte Thomas Dekker. Het is een uh, goede klimmer, briljant tijdrijder en uh, hij boekte indrukwekkende zegens. En in 2009, toen werd hij geschorst vanwege dopinggebruik. En afgelopen avond is de documentaire Niemand kent mij uitgezonden op Nederland 3. En straks een reportage uit het programma Dit is de Dag... waarin verslaggever Maarten Hag aan in het Nederland vroeg... krijgt dopingzondaar Dekker een tweede kans. Nou, en bij een onderwerp van deze nacht wordt zeker ook een plaat... die uh, u en jij als luisteraar associeert met ja, het wielrennen, de Tour. En uh, nou, De afgelopen is weken is er gestemd op platen die iets met de Tour... de taal of het land Frankrijk te maken hebben via de website radio1.nl. Er is een top 100 samengesteld die tijdens de Tour te horen uh, zal zijn... in de programma's De Tour Ontwaakt, De Proloog en Radio Tour de Frans. En in de top 100 staat op nummer 9 een plaat van Galet. Dit is Aisha. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat. J'ai des haies qui prennent tout. Tot ziens I'm gonna it. Maar het is een trésor. Apprendre tout est pour toi, oh Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Er werd in 2003 nog eens gekofferd door Outlanders En dit was de versie van Galet uit 1996, Isha. Hij is de verloren zoon van het Nederlands wielrennen, Thomas Dekker. Ooit op het schild geweest als de volgende Nederlandse toerwinnaar en nu verguisd als dopingzondaar. En vrijdag zit zijn schossing erop. Verslaggever Maarten Hacht die zag de documentaire over Dekker... met de titel Niemand kent mij... en peilde de stemming in wielerminnend Nederland. Krijgt de dopingzondaar Dekker een tweede kans? Ook Marson, Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg 2011. Yeah. Ook bekende mannen hier vandaag in de koers, maar kennen jullie deze nog?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 Thomas Dekker voelt zich twee jaar lang vaak eenzaam. En hij heeft er grote moeite bij om tijdens zijn schorsing gemotiveerd te blijven trainen. Eenzame fietsen die kromgebogen hoog. zijn stuurt tegen de wind. Hoe voelt u Thomas? Ja, lastig hè. In deze conditie. Ja, heel mooi en uh, sprookjesachtig omschrijven. Hij is gewoon kut hoor zo meteen. Regen en wind. Ja, kom op, blijf vertrouw. Blijf gaan. Mm -hmm. Het is niet een test om mee naar de ploegen te stappen. Nee. Oké. Okay. De tientallen journalisten die bij de presentatie van de film aanwezig zijn... ...zien Dekker worstelen met zijn imago, met zijn schorsing en vooral met zichzelf. Jawel, nee, het is keihard. Uh, nee, ja, ja. Zeker in de manier waarop uh, Thomas is natuurlijk altijd uh, hoger, hoger, hoger gegaan.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 Je hebt meegeluisterd? Ja. En uh, wat, wat, wat denk je na het horen van, uh, van deze reportage? Um, kijk, het probleem van heel die dopingtoestand. Uh, dat is niet alleen bij hem en bij Bas zo, en straks misschien bij Contador. dus die tweede plaats in de tour wordt ook interessant. Mm -hmm. Dat is dat uh, de renners worden gestraft. maar ik wil eigenlijk dat de mensen die erachter zitten gestraft worden. En uh, welke mensen bedoel je dan? Nou, uh, hij zegt, hij heeft veel te verbergen, maar hij zegt niks. Nee. En ik vind dat hij op voorwaarde van dat hij de mensen noemt, voor mij wat achter gesloten deuren. Maar in ieder geval dat uh, mensen hem hem aangezetten. Want ik heb wel eens het gevoel dat zijn ex-werkgever heel veel boter op zijn hoofd heeft. En, en dat is wel de werkgever, van Bouke Mollema, en Robert Geesing en Louwens ten Dam. Mm -hmm. En die zullen we aanstaande van de zaterdag nogal veel in het beeld zien. Ja, ja. En dat wil ik eigenlijk veel liever, want uh, ja, want op deze manier uh, kun je wel zeggen: ja, ik doe het niet meer. Maar de, ik zeg het tegen kinderen ook, en de, en de volgende keer doen ze het weer. Ja. Nou, ik heb vanavond de, de, de documentaire gezien. En... Ja, ik heb, een, uh, ik, ik heb er heel wat van meegekregen, dat klopt. Ja, maar werd ook, hij, hij, hij heeft duidelijk daarin gezegd van ja, ik ga echt dat niet toegeven. Ik, ik zit gewoon maar straf uit en daarna wil ik weer terugkomen. Ik ga geen namen noemen van mensen die er ooit in hebben. Nee, mee goed, te maken maar dit hebben. is ook mijn mening. Ja, ja. En ik vind dat hij namen moet noemen, juist om de mensen die erachter zitten te pakken. En ik vind dat meer renners dat moeten doen. Want zo hebben ze ook die Spaanse Fouventes uh, opgehangen. En uh, kijk, Oerig heeft ook geen uh, namen genoemd, want iedereen weet dat Oerig gebruikt het, alleen hij zegt altijd nee. Nee, dat valt me ook op, want er is natuurlijk een, een flinke lijst wel van, van wielrenners... die ooit uh, positief getest zijn op doping. Maar ja. uiteindelijk de mensen die het bekend hebben, dat zijn er maar een heel, heel, heel weinig geweest. Want Thomas Dekker heeft in het begin ook gewoon gezegd... nee, ik heb het niet gedaan, maar toch later... Nee, goed, dat recht heeft hij. Maar ja, goed, ik heb het recht om daar mijn mening over te ja, geven. Ja, natuurlijk. Zeker. En ik als wielenfanat, mag ik zelf wel zeggen, vind gewoon... dat de mensen die erachter zitten, en voor mij op de ploeg die erachter zit... Ik wist in 2008 al, ik zat in de Ronde van Roman hier te volgen. En op een gegeven moment deed hij zulke rare dingen dat hij op de, op de laatste berg uh, bij een kopgroep zit. En op een gegeven moment haakt hij af, bergt zijn fiets in de auto op en geeft op. Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En het feit dat hij niet na de Tour van 2008 mocht ineens... Nou, dat zette bij mij toch wel vraagtekens. Nou, uiteindelijk wist ik wat er aan de hand was. Ja, maar jij, jij, je zegt je bij een wielerfanaat. En jij zegt van, nou, hij moet eigenlijk gewoon zeggen wie dat, ja. wie er allemaal, wat, ja. wat er allemaal speelt. Uh, maar goed, als, als, als, natuurlijk, als iemand zijn mond open doet, dan, dan gaat er echt wat los. Dan, dan gaat er een boekje open. Ja, nee, maar ik denk dat het ook een beetje de bedoeling is om de sport echt schoon te krijgen. Want als de, deze coöperatieve vereniging echt wil dat er iets aan... Uh, aan het bestrijden van zulke soort uh, dingen wordt gedaan... Dan, dan heb ik toch het gevoel dat ze nogal wat uit te leggen hebben... naar de buitenwereld. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk in, in het geval van Thomas Dekker, als ik jou zo hoor, dan, dan zeg je van... nou, wees gewoon eerlijk, vertel uh, hoe het zit. En nou ja, of hij... iemand eerlijk is, dan, dan moet hij zelf weten. Maar ik denk dat hij de, de, de wereld, de wielerwereld heel wat helpt... om de mensen die hem God zogenaamd geholpen heeft... want ik denk dat de daad neerkomt... Want je, dit kun je namelijk nooit zelf doen. Dan heb je meerdere mensen voor nodig. Een arts bijvoorbeeld. Ja. Want, want je gaat niet zelf EPO inspuiten. Want dat is toch gevaarlijk ook. Ja. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere mailtjes in omloop... die al een beetje op de grens zitten. En ja, die gewoon iedere sporter gebruikt om weer snel te genezen en weer aan te sterken. Nee, oké. Okay, ze hoorde klaar dat de Franse ploeg iemand in een, in een ijskast wil doen om snel te herstellen. <laughs> Met bepaalde lichaamsdelen. Nie, nie, nie, nie, niet, niet, niet, niet, niet, hoe heet dat... Uh, bij min zoveel. Ik denk van ja, ik vind het disruptabel, maar het mag. Hebben ze, heeft de ploeg ook gezegd dat ze gaat gaan doen. Ja. Nou ja, oké, okay, prima. Ja. Hoe kijk je aan naar de, naar de, de, de komende Piet? Jij... Heerlijk, heerlijk. Ja. Dat is mijn jaarlijkse vakantieuitje, dat zo 42 jaar lang. Sinds Jan Jansen won. Prachtig, alleen... Alleen om inderdaad lessen te trekken uit het verleden... zou je toch inderdaad moeten weten wie het gedaan heeft uiteindelijk. Ja, maar is het niet zo dat je ook komende toer weer een beetje misschien onwennig in je stoel zit... dat je denkt van ja, er zal toch niet weer iets naar boven komen deze nou. toer? Laat het nu een keer gewoon even ophouden met al die berichten en in de media. Ach, weet ik wat het is? Zolang de banken zijn, wordt er gerookt. Zolang er een OV-chipkaart is, wordt er, wordt er zwart gereden. Ik, ik bedoel, die dingen zul je altijd ja, houden. Dat, tot... dat vind ik wel makkelijk om te zeggen. Hoor. Want het, ik bedoel, dus heel, heel veel jaren is het gewoon nou, best wel, um, nou, denk ik, goed eraan toegegaan in de Tour de France. Maar de laatste jaren is het toch wel een beetje pet, hoop Piet. Nou ja, goed aan de Tour de France. Ik bedoel, we, we zijn misschien vanaf 1999 al bedonnen door een zekere meneer Armstrong omdat hij, uh, hoe heet dat, zijn net wordt veel meer over zijn dingen heen gehaald. Om, omdat steeds meer dingen gaat luiden dat hij inderdaad in 99 doping heeft gebruikt. Dus ja, we hebben het over. Ja. Nou ja, goed, ik blijf de toer volgen. Het is mijn sport en... Uh, ja, laat het ik, plezier niet, uh, niet uh, daardoor. Ik laat me nee. uh, plezier ook niet bederven. Want er gebeurden wel meerdere dingen in deze maatschappij... op andere gebieden, wat ik dus net vertel. Ja, ja. En bovendien vind ik... en dat is nog wel leuker... dat de nummer 2 van het het klassement... wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn. Ja. Omdat als Contador de Tour zou gaan winnen... en dat doet hij ook... dan neemt hij die trui misschien wel mee... maar uiteindelijk zal in september blijken... of hij die trui ook verdiend heeft. Ja, ja. En dat vind ik toch het leuke. Ja. En ja, het, is, het is interessant. Het is, een, het is wel een heel complex verhaal, denk ik... met het hele, hele dopinggebeuren. nog ja, omdat erover... Thomas Dekker ook niet met naam komt... want ik denk dat er nogal wat koppen ja. en banken... Rollen, een soort bankencrisis krijgen ja. dan. Maar je vindt het gerechtvaardig dat hij een tweede kans krijgt? Dus ik zeg die... wel op deze voorwaarden, anders niet. Ja, dus eigenlijk zeg je, hij moet, hij moet de, de, de namen noemen... en anders mag hij eigenlijk van jou dus niet terugkomen? Nee, want ik vind dat de mensen erachter... die, die moeten gestraft worden, okay. en heel hard. Ja. En als er inderdaad die coöperatieve vereniging is, nou jammer voor Robert Gessing, waar ik een heel groot uh, ding voor heb. Maar uh, ik vind dat die mensen die erachter zitten, die moeten ze pakken. Ja. Kijk, ik... in sommige landen is dat zo, want Italië, bijvoorbeeld in Frankrijk, die pakken, die pakken ze heel hard aan. Ja. Ja. Want anders leren ze het nog niet. Ja. Dank voor je reactie, Piet. Ik ga wat andere uh, okay. meningen peilen van mensen die, hier, uh, nou, afvullen. Dat die het er niet mee eens zijn. Dat hoop ik tenminste. Ik, ik ben heel benieuwd. Ze kunnen inbellen. 0800 112. En Ik wens okay, je goede nacht. U kunt uh, meepraten praten over het onderwerp over Thomas Dekker. Vindt u het uh, ja, rechtvaardig dat hij een, een tweede kans krijgt? En ja, ook de vraag aan u. Kan de voor voorgoed gezuiverd worden van dopinggebruik? U kunt uh, bellen. 0800 112. En Dat is 0800-1121.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 Born of the years, is it so wrong to be human after all? Drawn into the street of undefined illusion Those diamond dreams, they can't disguise I'm together not so enough it's not so wrong but only human after all these changes was afgelopen week in Nederland voor een uh, promotietour Carrie Brothers, samen met Laura Janssen, Something About You, koffer van Level 42 hier in de Nacht op 1. Maar we praten over uh, ja, het, de, de wielersport, en in dit geval dan uh, uh, nou, dit uur over Thomas Dekker, want er is uh, afgelopen avond een uh, documentaire uitgezonden, uh, uh, die met de titel Niemand kent mij, en in de documentaire is uh, Thomas Dekker echt anderhalf jaar uh, is die gevolgd, nou ja, tijdens ook onder andere zijn schossing, uh, de camera heeft echt, uh, echt op zijn huid gezet. Ik moet zeggen. Moet Het was best wel een, een indrukwekkende documentaire... waarin je ook echt ziet uh, nou ja, de persoonlijkheid van Thomas die bovenkomt... dat hij niet altijd uh, even makkelijk is. En uh, nou ja, dat, dat het ook wel soms uh, ja, moeilijk is met, met, met de keuzes maken... met management, een nieuwe ploeg zoeken. Nou, we praten dus vanavond over de, de nou, Thomas Dekker, de Tour in het algemeen... want de komende Tour de France zit er natuurlijk weer aan te komen. En de vraag aan u, kan de wielersport voorgoed gezuiverd worden van dopinggebruik? En wat is daar nou voor nodig? 0800-1121, dat is het telefoonnummer, 0800-1121. Belt u en praat u mee over de komende tour, de wielersport... en misschien als u de documentaire gezien heeft van Thomas Dekker. 0800-1121. Cheer up. deze, nou toch wel warme, klamme nacht... is deze plaat wel even lekker om te horen. Sandy Coast en Train, 1972... in de Nacht op 1, waar we praten over... de wielersport. En, uh, ik kreeg een mailtje van uh, Misha binnen... In, op uh, nacht.eo.nl. En Misha zegt, nou, een mogelijke oplossing om... Nou, de wielersport een beetje nou, te zuiveren... van dopinggebruik. Het, het is zomaar een idee. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat u er als luisteraar van vindt. Om het prijzengeld, wat daar verdiend kan worden... in de, bijvoorbeeld de Tour... om dat wat naar beneden te, te brengen. Omdat de bedragen zijn natuurlijk best wel... Uh, Flink ook. Die zijn ook de laatste jaren ook echt omhoog gegaan. En om de, de, het, het bedrag wat, uh, wat omlaag te doen, zodat het ook. Ja, dat het misschien wat, wat, uh, wat minder zorgt voor dat mensen. echt die. Uh, natuurlijk de prestatiedrang moet blijven, zegt Misha. maar hij zegt wel van. Als het prijzengeld naar beneden zou gaan, dan zorgt het er misschien voor dat mensen ook minder de neiging hebben om die uh, doping te gaan gebruiken, om bijvoorbeeld dan toch echt die, die toppositie te bereiken en daarmee ook dan die flinke geldbedragen binnen te slepen. Want uh, doordat de bedragen omhoog gaan, uh, zegt hij, is ook de kans dat dus de dopinggebruik steeds toeneemt, omdat ja een, een renner die gewoon uh, uh, ja gezond te werk gaat zonder dat soort middeltjes, uh, die ziet op een gegeven moment zijn collega ploegmaten uh, ziet hij uh, doping gebruiken en ja op een gegeven moment dan uh, als de, uh, de de, de, ja, de, de gedachten uh niet meer heel sterk zijn, de geest zwak wordt... dan is de kans dus groot dat er dus uh, ja, wat middeltjes gebruikt worden. En hij zegt dus, Misha draagt dus aan het prijzengeld omlaag doen. Uh, dat kan mogelijk helpen dat uh, het, het, het, het uh, dopinggebruik te verminderen. Wat vindt u ervan? 0800-1121. Heeft Misha daar een, een, een goed punt? Of zegt u, nou, het zit wel heel erg anders. Dus moeten hele andere zaken uh, plaatsvinden... om de toer te zuiveren van dopinggebruik. Misschien moeten er wel andere artsen komen, bijvoorbeeld 0800-1121. My Van Morrison in een nacht op een met Bright Side of the Road. Daarvoor ook nog zingend songwriter met words. And everything will be alright. Nou, vanavond was er dus een documentaire uitgezonden op Nederland 3. En uh, met als titel Niemand kent mij in het documentaire... Uh, nou, kwam dus ook wel uh, Thomas Dekker aan bod. Die zei dat hij het toch wel eigenlijk dat hij het niet had moeten doen. Hij toonde toch een beetje, van, een beetje spijt. En uh, nou ja, ik vraag me eigenlijk af van... Uh, zijn er bepaalde zaken die uh, spelen in uw leven waar u spijt van heeft? Of waarvan u zegt van ja, dat had ik, had ik beter niet kunnen doen. Of is er een situatie geweest... Nou, waarin u bijvoorbeeld tot uh, inkeer bent gekomen en bijvoorbeeld iemand heeft vergeven. Of is dat een keertje zomaar uh, om de hoek gekomen dat u dacht van ja, die zag ik niet aankomen. Dat bijvoorbeeld een familielid tegen u zei van nou weet je, dat dat ene voorval wat bij ons speelde, dat wil ik jou vergeven, dat uh, ja dat wil ik goedmaken met jou en, en ja, wil je mij vergeven, kan je dat doen? Zijn er zaken die spelen waarvan u zegt nou dat wil ik graag delen? Of iets waarvan u spijt van heeft en waarvan de andere personen bijvoorbeeld nog niet weet, Belt u 0800 1121, dat is de studio van Radio 1. Het telefoonnummer is 0800 1121. Deur. ik wil aan wie ik wil alles zien. De laatste mooie dag van de kant is hierin. Alhoewel met de winter daar een jongens mooi kan wezen. Ik wil aan wie de deur nog weet het veel. Maar achteraf het geld te maken gaat weer. Ak je zo fietsen in het. in mijn links of Waar ik wil al wie, de naam neer. De koning niet meer, de vader kennen hier. Ik op daar slot over besloten, de bank weer terug in Ik wil aan wie, de naam waar ik gebaas. gezien de verzinnen het en We speak aan de heer en die En ik er zo'n bals en het horen zie. De fies ik deur, want ik weet niet sneeuw. De grip daar, van zullen. Wie dat mij wacht, wie daar mij was. Wie daarmee was, van. De band vol met pins, nee ik heb jou ja klaar. te mij wat, wiedert mij wat, wiedert mij van daar. En op fietsen in de nacht op een, waar ik uh, verder praat met uh, meneer Van Dam. Goedenacht. Ja, klopt. Goedenacht. U heeft een naam. Ja, ik word, uh, over Thomas Dekker en uh, ik vind inderdaad dat die man uh, of Thomas een goede kans moet krijgen om uh, terug te komen. Hij heeft keurig netjes zijn straf uitgezeten. Op een eerlijke manier. Ik heb helaas niet die uh, uitzending gevolgd van uh, vanavond, helaas. Mm -hmm. omdat ik... Uh, maar ik heb al gisteren de uitzending van Karel en van der Brink gezien. Ja. En uh, dat er een film over gemaakt is. Dus jammer dat ik dat niet gezien heb, maar wel beelden daarvan gezien. En ik vind. Uh, ja, was het al wel aangrijpend, zeg maar. Ja, wat, wat, vond, u er, wat vond u er aangrijpend aan? Nou, ik. Uh, nou ja, hoe uh, Ja, zo'n jongen die twee jaar door moest komen en dergelijke. Uh, en ook op een eerlijke manier. Uh, nou ja. Alles uh, gedaan hè? om dus toch weer uh, de kans te krijgen dat hij daar volledig gelijk in heeft natuurlijk. Ja, ja. En de vorige spreker die zei, hij mag uh, die had het erover van, uh, hij zou dan terug moet, uh, mogen komen als hij dan ook andere namen ging noemen. Maar daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Nee. Nee. Nee, hij heeft zelfs de strafkeurig netjes uitgezeten. En wat uh, Smeets ook zegt, nou, dan moet hij gewoon weer een kans krijgen. Moet, ja, precies. Hey, dat vind ik voor iedereen dan gelden, zeg maar. En niet een ander uh, erbij betrekken. Nee, maar maar de, de straf die dan nu gesteld is van twee jaar, dat, dat vindt u wel... Uh, ja, ja, dat van... vind ik wel reëel, natuurlijk. Ja. Hey, maar kijk, als iemand uh, als iemand wat uh, in, de in de maatschappij wat uithaalt, dan zit zijn straf uit. Hey, dan moet hij ook weer een eerlijke kans krijgen om... Uh, uh, ...dat hij verder kan gaan met zijn leven. Ja, dan is het... En, en hij is pas 26. Ja. En had natuurlijk ontzettend veel talent. Mm -hmm. En, eh... Uh... Ja, en, ja, ik vond zelf altijd een, een, een keurige jongen. Ja. Ze hebben allemaal natuurlijk te nukken. Ja. Maar goed, zo blijft het natuurlijk wel uh, uh, het, het hele gebeuren. Van het, ja, het is toch een beetje een schimmig wereldje dat doping gebruikt natuurlijk. We weten er eigenlijk heel weinig van. We kennen natuurlijk alleen de voorbeelden van een aantal renners... die hebben toegegeven dat ze het uh, hebben gedaan. Maar zo blijft het, natuurlijk wel, uh, blijft het spelen natuurlijk op de achtergrond. Ja, dat ben ik, met, dat, dat, dat ben ik wel met u eens... Maar kijk, degene die gepakt worden, vind, vind ik dan persoonlijk niet. Als ze iets zouden weten, en dat weten ze dus ook niet zeker. Want je, je moet maar een hekel hebben aan een aantal figuren. Omdat ze tijdens wedstrijden wel eens woorden met elkaar gehad hebben. Of, of een zetje, dat ze gevallen zijn of wat dan ook. En dan zouden ze misschien dingen kunnen zeggen wat misschien niet eens waar is. Nee, nee. Dat, dat kan natuurlijk ook voorkomen. Ja. Ja, precies. Je hebt ook wel eens... Uh, je zag het, met het kampioenschap van Nederland zitten de vijf, vijf man van de Rabobank aan de kop. En uh, Gees Sink, nou is toch een goede renner, ineens uh, laat zeggen afzakken. Uh, uh, en dan gaat de bus in. Ja, dat is toch opvallend. Uh, uh. en als je bij je eigen denkt, nou, uh, terwijl er vijf man van de Rabobank bij zitten. Ja, ja. Nou, en als ze we, we die Wenink uh, zonder hadden laten gaan met uh, die andere man, ik kan even niet op zijn naam komen. He, die waren heftig in discussie, ook met de ploegleider van die andere wagen, dat hij zei van ja, Wenink mag niet winnen. En toen werd, uh, werd er iemand van de andere ploeg die werd winnen. Ja, heel, heel goed gedaan, moet ik eerlijkheid zal even zeggen. Maar als je groep weg had gebleven, dat hadden ze best kunnen doen, dat hadden had ze dat had u... waarschijnlijk een van de Rabo gewonnen. Ja, ja. He, dus het is uh, het... het Kijk, en, en, en dan kunnen we toch, dat wil ik eigenlijk mee zeggen... dat er toch bepaalde figuren misschien een beetje de pest aan elkaar krijgen... en dan dingen gaan zeggen wat helemaal niet waar is. Ja, ja. toch dat er irritaties gaan spelen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar goed, het echte bewijs zit natuurlijk altijd in zo'n test, hè? Het echte bewijs zit in een test. Ja. Nou, en dat heeft hij, hij heeft in eerste instantie. Ja, dat doen ze allemaal. Eerst ontkend, maar later heeft hij toegegeven dat het wel zo is. Ja. Nou, twee jaar voor gekregen zijn straf uitgezeten. Hè? Dan moet hij een kans krijgen. Ja, nou die kans die, die, die, die ja, krijgt hij natuurlijk nu. Hij is natuurlijk hard op weg om weer te gaan... Uh, om, trainen, ja, om te gaan trainen ik. en een ploeg te zoeken. Alleen de, de, zit de vrok bij Thomas... zit hem volgens mij ook toen ik de documentaire vooral zag... dat hij op dat moment is gepakt. Terwijl hij natuurlijk ja, weet, maar dat zegt hij natuurlijk niet... dat er ook andere mensen zijn geweest die ook gebruikt hebben. En die zijn dus niet gepakt en die kunnen gewoon nog uh, doorrijden. Ja, maar... dat is niet aan hem. Nee. Kijk, hij is, hij is echt gestraft... Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij wil weer beginnen. Dus hij is helemaal schoon verder. En dan uh, moet ik zeggen: niet met. inderdaad. Uh, niets zeggen over anderen. Want dat kan hij ook niet zeker weten. Nee. Maar goed, het, het, het, het, het lijkt mij wel dat. Uh, nou, hij is nu gepakt. Uh, ook ja. al zou ik rennen zijn in een ploeg. En ik. het laatste jaren speelt het natuurlijk. Nou, steeds meer. Uh, er zijn natuurlijk ja. ook uh, organisaties die strenge controles uh, houden. Ik zou op een gegeven moment als renner. en ik. Ik zou ermee te maken gehad hebben. Ik zou op een gegeven moment toch wel nu gaan denken: van... Nou, weet je, ik ga er maar eens mee stoppen. Of ik ga dat gewoon helemaal niet meer doen. Ja, maar kijk, het is, het is de lust en het leven van die jongen. Ik heb, een diverse keer, heb ik hem diverse keren zien rijden. Hij gunde zelfs nog wel in de kermiscours eh, van Wateringen. Gunt hij nog een andere een overwinning? Want dat hij al, al een paar keer gewonnen had. Ja. Het is ergens het is een hele, hele sympathieke jongen. Die nukken heeft. Ja, dat is logisch natuurlijk. Ja. Het is. Dus, eh, dus ik, ja, ik vind het hem echt van harte en, en ik hoop dat hij ver komt. Ja, dat hij gewoon weer... Maar het is toch, uh, ja, ze in zijn leven om te rijden, zeg maar. En ze verdienen er uh, goed mee, zeg maar. En ik denk niet dat hij dat voor de tweede keer uh, weer zal uh, uithalen om zulke kunstjes uit te halen. Ja, maar maar, maar, zou... In de gaten Precies, maar zou, zou de andere ploeggenoten of andere renners nu denken ja. naar nou, al die gevallen van nou, weet je, ik stop er maar mee. Laat ik dat gewoon even niet meer doen. Nou, dat, dat, dat is voor hun dan... U zegt niet van, nou, dat, heeft, dat, dat straalt over op de anderen. Dan, dan hebben ze een beetje van, oh, we moeten oppassen. Thomas Dekker is gepakt, die is gepakt, die is gepakt. Laten we maar eventjes... Nou, het, het, het, het, kan, het kan wel werken natuurlijk. Iemand heeft twee jaar gekregen... dat die, die renners die dan, nou ja, laten we zo zeggen, niet gepakt zijn... dat ze ook uit een ander vaartje gaan tappen. Dat ze zeggen, nou, dat moeten we echt niet meer doen. Want op een gegeven ogenblik... Uh, ja, al die methodes worden steeds zwaarder, dus ze kunnen steeds meer. kunnen ze dus uh, achterhalen. Ja. Dus dat ze dat, uh, nou, dat ze dat niet meer zullen doen, zeg maar. Nee. Dat denk ik zelf. Nee. Nou, als ik het zo hoor, dan, ja, dan uh... ik, Kijk, als ik, als ik met iemand uh, fiets. en hij wordt gepakt en ik niet. ja, dan ga ik, dan ga ik toch ook wel uh, denken: van uh, nou, dat moet ik echt niet meer doen. Nee. Want dan ben ik mijn baantje kwijt. Want daar komt het toch wel op neer, zeg ja. maar. Ja, kijk, we... Het is een ander verhaal als je. Uh, als je 5, 36 jaar bent, dan je zegt, Nou ja, ik ben aan het eind van. Uh, nou ja, als je 37 jaar bent, dan zijn dit niet nog wel aardig rijden. Maar dat is dan op een gegeven ogenblik een beetje pelotonvulling. En, dus, uh, en dan de, de goede naar voren rijden, zeg maar. En dan zeggen ze: Nou, uh, het is nu aan hun. Dan is het nog een beetje een ander verhaal, zeg maar. Ja. En maar die jongen is pas 26. Ja, die staat aan het begin uh, toch nog van zijn carrière. Ja. Dat, van z, ja, ja dat bedoel ik, want er zijn, er zijn er genoeg van 7, 28 die dan pas de toeren gaan winnen of de Giro, zeg maar. He? Terwijl ze als ze 21, 22 jaar zijn, dat ze dan op gezicht er achter mee zijn dat ze niet te veel koersen rijden, dat ze vrij snel opgebrand zijn. Ja. ja, precies, want het heeft ook al wat ik heb gezien in de documentaire, fysiek is het ontzettend zwaar. Daar heb het ik is ontzettend echt, zwaar. Ja, ja, ik heb dat, al... Dat, dat kan, uh, dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Ik heb zelf dan uh, ook wel... Uh, ja, in een tourclub... Ja. Uh, reed je ook 150, 200 kilometer... op een zondag met een man of 20. Mm -hmm. en maar dat was natuurlijk niet te vergelijken. Dus je weet een bij beetje je, wat het is. Maar het... je voelt wel hoe zwaar het is... Ja. om zo ver te komen, zeg maar. Ja. Het, het pijnlijden, dat heeft u een beetje gekend. Ja, dat heb ik zeker gekend. Ja. Uh, als je 100 kilometer... voor de wind rijdt, ja, dan gaat het wel lekker. Maar je ook nog eens een keertje terug. Ja. Ja. Dat is al nou, minder dan. dan uh, en dan, nou, dan, dan ga je toch wel voelen van dat je denkt, van jee, hoe kunnen ze die berg op, zeg maar. Ja, ja. Dan rij je nog op uh, vlakke wegen, zeg maar. Ja. Precies. Ik wil u bedanken voor uw reactie. En uh, nou, als ik ja. het zo hoor, dan zit u straks met open armen voor de televisie... om weer uh, Thomas Dekker weer, uh, te zien rijden. Ik, u verwelkomt uh, hem. Ik, ik kijk me genoegen. En, ik, uh, en ook de, nou ja, vanaf 1 juli weer de Tour de France. Daar geniet ik met ja. uh, volle teugen van. Ik wens u een mooie wedstrijd, meneer Hoi. Van Dam. Dank u wel. Ik vond het leuk in de uitzending van u te komen. Dank u wel. Een goede nacht. Billy, Joel en The River of Dreams in de nacht op een. Waar we volgend u verder praten over de wielersport. Um, ja, kan de wielersport voorgoed gezuiverd worden van dopinggebruik? Um, ja, vindt u dat de, de, de, de wielersport door toenemend dopinggebruik beschadigd is geraakt? Dan kunt u over meepraten via 0800-1121. Ik kijk uit naar uw mening, uw reactie erop. Misschien heeft u wel de documentaire gezien van Thomas Dekker. Belt u 0800 112. Graag tot volgend uur.